8 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Belangrijkste Oscars voor The King's Speech? Gezamenlijk manifest van links-oppositie tegen kabinetsbeleid... en nieuwe Britse militaire operatie in Libische woestijn. The King's Speech is de grote winnaar van de Oscars. De film over de stotterende Britse koning George VI won er vier. Waaronder die voor beste film en beste originele script. Acteur Colin Firth kreeg een Oscar voor zijn rol als koning George. Ook regisseur Tom Hooper viel in de prijzen. The King's Speech was twaalf keer genomineerd. De science-fiction film Inception verzilverde vier van zijn acht nominaties... onder meer voor het camerawerk en de special effects. Natalie Portman kreeg de Oscar voor beste actrice... voor haar rol als balletdanseres in Black Swan. In de categorie beste mannelijke bijrol won Christian Bale. In The Fighter speelt hij het broertje van de verslaafde Ierse bokskampioen Mickey Ward. Actrice Melissa Leo, die ook in The Fighters speelt... kreeg de prijs voor beste vrouwelijke bijrol. De linkse oppositie heeft de krachten gebundeld... tegen de kabinetsbezuinigingen op de voorzieningen... voor mensen met een arbeidsbeperking. PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie zijn met een gezamenlijk manifest gekomen... dat ook is ondertekend door de vakbonden en een aantal bekende Nederlanders. Daarin staat dat het niet aanvaardbaar is... de kosten van de crisis neer te leggen bij mensen met een arbeidsbeperking... Tienduizenden van deze mensen dreigen hun baan te verliezen... of van minder geld te moeten rondkomen. In een beschaafd land past dat niet, zo staat in het manifest... dat twee dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen verschijnt. De ondertekenaars eisen onder meer... dat er geen ontslagen vallen bij de sociale werkplaatsen. De Britse luchtmacht heeft weer 150 mensen gered uit de Libische woestijn. Met drie Hercules-toestellen zijn ze naar Malta gebracht. Twintig van hen zijn Britten, de rest komt uit andere landen. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders bij zitten. De evacuatie gebeurde zonder toestemming van de Libische autoriteiten. Vanaf de grond is geschoten op een van de vliegtuigen. Daarbij raakte het toestel licht beschadigd. Zaterdag haalde de Britse luchtmacht ook al 150 mensen weg uit Libië. Daarbij zaten zeven Nederlanders. De Libische leider Gaddafi blijft ontkennen dat er een revolutie aan de gang is in zijn land. In een telefonisch interview met een servisch tv-station zei hij dat het volk achter hem staat... en dat alleen kleine groepen opstandelingen onrust saaien. Gaddafi sprak tien minuten met het televisiestation... En zei dat het leger de rebellen bijna heeft verslagen en dat Tripoli stevig in handen is van het regime. Tegenstanders van Gaddafi lijken inmiddels de stad Zawiya stevig in handen te hebben. Zawiya ligt niet ver van de hoofdstad Tripoli. President Obama verwelkomt de aangekondigde hervormingen van de regering van Bahrein. Afgelopen zaterdag ontsloeg koning Al-Khalifa vijf ministers die volgens hem voor een deel verantwoordelijk zijn voor de crisis in Bahrein. Onder andere de ministers van Werk, Huisvesting en Gezondheid zijn vervangen. Ook kondigde de koning hervormingen aan. Net als in een aantal andere Arabische landen... wordt in Bahrein elke dag tegen de regering gedemonstreerd. Duizenden betogers bezetten al ruim een week het Parelplein. Obama zegt in een verklaring dat de koning... belangrijke veranderingen in het kabinet heeft doorgevoerd... en ook verwelkomt hij de aangekondigde hervormingen. In Bahrein is het merendeel van de bevolking Shiïtisch, maar de machthebbers zijn Soenieten. De Turkse premier Erdogan heeft zich opnieuw gemengd in het Duitse integratiedebat. Tijdens een toespraak in Düsseldorf herhaalde Erdogan dat Turken in Duitsland moeten integreren, maar dat ze moeten oppassen voor assimilatie. Je Turkse identiteit mag je nooit verliezen, zei de premier. Drie jaar geleden veroorzaakte soortgelijke uitspraken grote ophef. Duitse politici noemden Erdogans pleidooi toen vergif voor de integratie. In Duitsland wonen ruim 2,5 miljoen mensen van Turkse afkomst. Tegenstanders van Erdogan denken dat hij stemmen probeert te winnen... bij de parlementsverkiezingen van komende zomer. Veel Turkse Duitsers gaan dan stemmen in Turkije. De omstreden tentoonstelling over Adolf Hitler... heeft in Berlijn ruim 250.000 bezoekers getrokken. Dat heeft het Duitse Historisch Museum... op de slotdag van de expositie bekendgemaakt. De tentoonstelling Hitler und die Deutschen opende in oktober en werd een aantal keer verlengd. Er waren 600 voorwerpen en 400 foto's te zien. De tentoonstelling ging vooral in op de vraag waarom Hitler zo populair kon worden. Van tevoren werd gevreesd dat er vooral neonazies op de expositie af zouden komen, maar dat is niet gebeurd. Het weer is bewolkt, vooral in het westen en zuidwesten regent het af en toe. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, blijft wel bewolkt. Het wordt 4 graden in het noorden en 7 graden in het zuiden. Morgen is het droog met maximaal rond 7 graden en vanaf woensdag is er ook veel zon. AWB verkeersinformatie In de provincie Gelderland komt plaatselijk dichte mist voor. Dan staan er 45 files, bijna 200 kilometer bij elkaar. Veel vertraging op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn tussen Badmen en Knoopend Beekbergen, 18 kilometer... Op taal 2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, bij Nieuwegein-Zuid, 8 kilometer. Ook 8 kilometer op taal 50 van Os naar Arnhem, tussen knooppunt Valburg en Renkum. En op taal 50 van Zwolle naar Arnhem, tussen Epen en knooppunt Beekbergen, 14 kilometer. En tussen Den Bosch en Os rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging is meer dan een uur. Geen asfalt, maar natuur. Kies partij voor de dieren. Eifel kreeg weer grip op de processen van een Nederlands energiebedrijf. Als wij u voor ieder paniektelefoontje dat Eifel hiermee voorkwam... laten horen, dan duurt dit... 2,5 uur en 3 minuten. Kijk op Eifel.nl hoe we dit voor elkaar hebben gekregen. Eifel, wij maken strategie werkzaam. Kies voor dieren natuur, milieu. En een toekomst voor je kinderen. Marianne Thieme. Bij Eiffel hebben we mooie cases voor consultants met finance en proceservaring. Kijk op werkenbijeivel.nl. Een reis boeken via internet vindt iedereen tegenwoordig heel normaal. Waarom dan niet de laatste reis? Gewoon als nabestaande zelf uw keuzes, plaats en tijd vastleggen. Met uitvaart direct kan het. Kijk op pc.nl. En dan nu het weer voor binnen. De ochtend begint aangenaam met een behagelijke 19 graden in de badkamer... met van tijd tot tijd toch wat stortbuien in de douche van zo'n 38 graden. Vanmiddag blijft het warm in de woonkamer, 20 of 21 graden. En ook vanavond verloopt zwoel, dankzij de best verkochte HR-ketel van Nederland... de Remea Avanta. Wie slim is, kiest voor Remea. Start Vodafone vast op mobiel. Geen vaste lijn, wel een vast nummer.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 Expert heeft de full-HD-LED-TV's van Sony extra breed ingekocht. Maar liefst 102 centimeter breed. Deze topdesign televisie met 100 Hz en Bravia Engine 3... kost nu geen 1199, maar 999 euro. Dat is nog eens partijvoordeel van Expert. Van Xper's kun je meer verwachten. Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed. Bij NCOI, private supplier van praktisch alle top 500 bedrijven van Nederland. NCOI, de opleider voor werk in Nederland. Voor meer informatie en de gratis brochure, NCOI.nl. Het NOS Radio Injournaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, het verliep bijna vlekkeloos de uitreiking van de Oscars. En daarmee was het ook wel een beetje saai. En de winnaars die waren ook al lang van tevoren voorspeld. Toch een verslag straks van de Ron Linker. Onze correspondent in Benghazi, Koet Lindijer, zocht uit wie daar nu eigenlijk de leiding heeft. En kolonel Gaddafi denkt dat hij de leiding heeft, zei hij aan de telefoon. Het was weer een bijzonder interview. De libische leider Gaddafi wil van geen wijken weten. Toch wordt zijn machtbasis steeds kleiner. Want de demonstranten hebben dit weekend opnieuw een belangrijke stad in handen gekregen. We hadden het het vorige uur er al over. Zawiya. De stad ligt 50 kilometer ten westen van de hoofdstad Tripoli. In het westen waar Gaddafi zetelt. Maar volgens Gaddafi's zoon Saif is er nog steeds helemaal niets aan de hand. Show me a single attack. Show me a single bomb. Show me a single casualty. The Libyan Air Force destroyed just the ammunition sites the point that you are hearing rumors false reports please take your camera tomorrow morning even this night go go to every city in libya everything is calm everything is peaceful en dat zei o ka die liet via de service televisie weten dat het volk nog steeds achter hem staat excelencio gracias господи момера gadafi molimo vas ako biste hteli de dat is televisie. Pinkneigde dan je televisie de Balkanen. Ja, Bertus Hendricks. goedemorgen, midden Oosten deskundige van Klingendaal. Toespraak van of de toespraak. Het was een interview van Gaddafi. Was hij al wat van mening veranderd? Nee, uh, dat zou de, de, het grote nieuws van vandaag nou ja. zijn, als die uh, van mening was veranderd. En dat geldt ook voor zijn zoon, um, die uh, dus tegen uh, Christian Amampoer zei van uh, take, uh, take your camera, neem je camera, ga maar kijken. Ja, dat hebben we dus uh, verslaggevers gedaan in aanwezigheid van uh, de mensen van uh, Gaddafi in uh, Zawia. Uh, en daar bleek dus gisteren al uh, dat in plaats van uh, de totale steun voor Gaddafi, uh, de mensen daar uh, de verslaggevers op de hoogte brachten van juist, hun aansluiting bij de revolutie. Dus het, uh, hij heeft niet altijd even geluk met zijn uh, interviews. Nee, nou ja, het, het past ook misschien wel een beetje bij... ja, wat zal ik zeggen, di dictators uh, die misschien wel aanvoelen dat het wel met ze gebeurd is. Hè? We hebben dat ook gezien bij de woordvoerder van Saddam Hussein destijds. Die ja. zei dat er echt geen inval was van de Amerikanen... terwijl je achter hem de tank zag oprukken. Uh, pa past dat een beetje in, uh, in dat beeld? Ja, daar moet ik voortdurend aan denken. In het geval uh, van die, uh, uh, die Iraakse uh, man was het uh, ja, gewoonweg lachwekkend. Ja, het, zou um, bijna, het zou bijna absurde satire kunnen ja, zijn als het ja, niet zo ja. ernstig was. Hè? Precies. En, uh, maar hier uh, is het dus uh, nog erger. Want er zijn nu hier geen uh, uh, troepen die bij wijze van spreken... morgen al de dictator omverwerpen. En dat willen de Libiërs ook niet. Die willen geen buitenlandse interventie. Hoogstens misschien een uh, no-fly-zone om... Uh, de, de vliegtuigen van Gaddafi te verhinderen om, om te bombarderen. Maar uh, ja, het is weer die totale staat van ontkenning. Uh, maar een, een gevaarlijke staat van ontkenning. Want uh, de, de troepen van uh, Gaddafi staan wel met 2000 man... zoals ongeveer uh, nu de laatste bericht uit, rondom Zawiya. En ja, die kunnen nog heel veel schade aanrichten. Ja, en toch zijn ze die stad kwijt, want de oppositie heeft hem toch ingenomen. Hoe belangrijk is dat verlies? Nou, dat is belangrijk omdat... Um, kijk, het is heel dicht bij Tripoli. En uh, het staat niet alleen. Want ook uh, Musrata, 200 kilometer ten oosten... Dit ligt dan ten, ten westen van Tripoli. En, en Musrata ligt 200 uh, kilometer ten oosten van Tripoli. Dat betekent dat de, de, de ring om Tripoli steeds kleiner wordt. En, en bovendien, uh, het komt bij uh, berichten... dat in steeds meer wijken in Tripoli zelf... met name uh, de, de wat, wat, wat verder liggende buitenwijken... dat daar dus ook uh, de oppositie uh, in opmars. Is. Dus ja, het, het regime loopt op zijn laatste benen. Maar uh, het is niet helemaal duidelijk hoeveel schade hij nog kan aanrichten. Hoeveel van die uh, speciale veiligheidsbrigades die, die door zijn zoon... Uh, met name dus Gamis, dat heet ook wel de gamis de 32e brigade... hij nog uh, kan aanrichten. Oké, okay, nou Bertus, blijft nog even zitten, want we willen nog naar het oosten. Benghazi. in het oosten was de eerste stad die bevrijd werd. Maar ja, wie daar nu de leiding heeft, is nog onduidelijk. Goedemorgen, welkom. Hoe ben Welcome Welkom to City Bagdad. Heb je goed geslapen gisteren? Ja, welkom. Ik ben nu het gerechtsgebouw binnengelopen. Dat is het zenuwcentrum van de burgercomité's. En hier zitten de mensen die weer enige orde proberen aan te brengen in, uh, in Benghazi na de overname vorige week, zondag. Iedereen loopt af en aan in dit uh, uh, gebouw uh, en presenteert zich als voorzitter van comité's. En dan blijkt er weer iemand anders, uh, de voorzitter, uh, te zijn. We zijn nog bezig om uit te zoeken wie nu werkelijk de macht heeft hier in Benghazi, zei een uh, voorzitter van een uh, commissie. Vanmiddag, zondag, wordt er misschien een militair comité opgericht uh, uh, uh, om uh, um te kijken... Of de militairen hier de controle uh, kunnen gaan uitoefenen in Benghazi. De anti-Gaddafi militairen dan natuurlijk. En om eventueel zelfs te kijken of er van hieruit een legermacht moet worden gestuurd naar uh, Tripoli. Om daar de bevolking uh, te helpen. Maar niemand kan daar hier zekerheid over geven. Hier onder een tent zit een andere meneer in een rolstoel met opgezwollen gezicht. Hij laat zijn identiteitskaart zien, waar hij nog heel gezond eruit ziet. Nu zit hij in een rolstoel en hij zegt ook slachtoffer geworden te zijn van, uh, van Gaddafi. We think he is the most beautiful person in the world. Deze meneer was, ooit volgens zijn identiteitskaart, de mooiste man van uh, de wereld, maar hij vocht tegen Gaddafi en toen werd hij gemarteld. Hij is een held. Voor ons. When was he arrested? And why? Wanneer werd hij gearresteerd? In 1995 vocht deze man tegen Gaddafi en zat vele malen in de gevangenis en werd gemarteld. Hoe voelt u zich nu? Dacht u ooit dat deze dag. Zou komen Alsof ik uit het graf ben opgestaan Zo voel ik me Na deze bevrijding Voor het eerst van mijn leven Heb ik weer het gevoel dat ik leef In het grote ziekenhuis Van Benghazi Het functioneert uh, wat, komt hij, wat komt hij hier doen? hier in het zijn broer werd uh, beschoten toen uh, de Karzene werd aangevallen. Was het dit allemaal waard? We hebben onze stem moeten verheffen. We hebben genoeg van deze dictator. Het was het waard. We komen nu bij zijn bed. Dit so is zijn broer. Dit is je uh, broer. Goeie Hassan Mohammed His name is Hassan Mohammed Sati. Okay. Can he can can he hear you? He's asleep now at the moment. Hij slaapt okay. and hij is niet in een goede conditie. nou dat zie ik ook wel. De directeur van het ziekenhuis. <laughs> heeft me verteld dat er 500 gewonden hier zijn binnengebracht de laatste paar dagen. 31 mensen zijn overleden. En van die 500 gewonden waren het allemaal kogelschoten. Het was heel duidelijk, vertelde de directeur, dat er op de demonstranten geschoten is met geweren of met artillerievuur. Eh, en verder zijn er mensen verbrand. Hij vertelde één verhaal van een jongen die werd binnengebracht, helemaal verbrand, onherkenbaar. De enige manier waardoor ze konden achterhalen wat er met hem gebeurd was, wie hij was vooral, was een kaart die nog niet verbrand was in zijn zak. En daarop stond werkeloze Kurt Lindeyer in Benghazi, waar het natuurlijk ook nog onduidelijk is wie daar nou de leiding in handen heeft. We praten daarover door met Bertus Hendricks. Bertus, is dat sowieso het probleem van Libië? Dat er niet echt een sterke oppositie is natuurlijk. En dat het nog maar de vraag is wie daar straks, als het zover mag komen, de touwtjes in handen neemt, krijgt. Ja, dat heb je natuurlijk altijd met dit soort uh, overgangssituaties. Dat uh, men weet precies wat men niet wil. Maar uh, dictator, dictators die hebben er natuurlijk wel voor gezorgd dat er uh, elke geloofwaardige oppositie dat die buitenspel wordt gezet. Dus dat moet zich allemaal improviseren. En wat je in Benghazi ziet, dat is dan ook dat er geïmproviseerd wordt. Um, en, maar uh, ja, de Libiërs zelf, die je uh, spreekt, die zijn re redelijk optimistisch. Ze uh, zeggen, nou, dat, uh, dat regelen we wel. We zien nu al al die volkscomités die opgericht worden in Benghazi... en in elke uh, stad die bevrijd wordt. Daar zien we hetzelfde patroon. Het zijn voornamelijk uh, artsen, de, de, advocaten, uh, rechters... Uh, die uh, de, deze comités vormen. En uh, de leden van het leger die overgelopen zijn... die zorgen dan voor het handhaven van de orde... En, en politietroepen. Uh, maar ja, hoe zich dat uh, gaat kristalliseren... Uh, ja, dat is op dit moment absoluut niet met enige zekerheid uh, te zeggen. En daar probeert Gaddafi ook een beetje op in te spelen... door te zeggen, van: het wordt straks allemaal Al-Qaeda... en dit soort uh, paniekzaaierij. Ik denk niet dat die uh, tactiek zal helpen... en dat hij daarmee veel indruk maakt. Maar het, het feit dat er niet een heel duidelijke alternatief is... Ja, dat is uh, dat opent een, een, een periode van grote onzekerheid. Dat geldt misschien ook wel voor Tunesië. Laten we daar ook nog maar even naartoe gaan Bertus, want daar is het nu anderhalve maand geleden hè, dat de revolutie ja. euh, plaatsvond. En dan stapt opeens nog gisteren de premier op. Um, zou je kunnen stellen dat de revolutie nog niet voorbij is dus in Tunesië? Ja, dat is een, een, bijna een understatement zou ik willen zeggen. En dat geldt eigenlijk ook voor Egypte. Men heeft daar wel de, de meest gehate dictator weten weg te krijgen. Maar de oude machtsstructuren zijn taai. En men probeert natuurlijk zoveel mogelijk macht te behouden. En dat gold dus ook uh, voor, uh, de, voor Tunesië. Uh, maar tegelijkertijd uh, hebben de demonstranten dat ook wel door. En die blijven dus de druk handhaven. En uh, we, eerst is uh, de premier uh, die nu is afgetreden, die uh, werd al ge gedwongen om ministers in zijn de, de meest uh, in, in opspraak geraakte figuren van Ben Ali af te zetten... nu uh -huh. ook zelf afgetreden. Dus ja, het, men weet dat als men niet de druk op de ketel houdt... dan uh, is er alleen maar een cosmetische verandering. Dus men moet doorgaan met demonstreren. En dat is niet eenvoudig, want voor een heleboel mensen... die minder gepolitiseerd zijn, die denken... ja, waarom? Die demonstranten hebben toch een beetje hun, hun zin gekregen... en we moeten weer normaal aan het werk kunnen. Dus dat, dat is een soort uh, uh, gevaarlijke situatie... Uh, waarin men alleen door... Uh, veel en, en om, omstandig te blijven demonstreren, de druk op de ketel kan houden... en zo te zorgen dat de, eh, de zaak niet met cosmetische veranderingen wordt afgedaan. Er wordt ook begonnen met demonstraties, met demonstreren. In Oman was het voor het eerst onrustig afgelopen weekend. De sultan heeft gelijk ook maar toezeggingen gedaan om tijd te keren. Maar is het genoeg? Ja, dat moet uh, afgewacht worden. Deze Sultan is algemeen wel een intelligente man. Die heeft uh, zijn vader afgezet, zo'n 40 jaar geleden. En uh, toen de eerste noodzakelijke hervormingen doorgevoerd. Maar is uh, dan nu ook aangeraakt door een revolutionaire virus dat de hele Arabische wereld omvat. Um, en ja, hij heeft meteen uh, werkloosheidsuitkeringen van, uh, ik geloof, 390 dollar per maand aan iedereen uh, beloofd. En uh, 50.000 banen zal die scheppen. Maar ja, een belofte van 50.000 banen scheppen, dat kennen we natuurlijk uit andere situaties ook. En dat is niet van vandaag. Op morgen. Nee, doet dat maar eens. Ja, en, ja. Uh, boven, maar het, het, is, het is wel uh, veelzeggend dat de Oman, waar we tot nu toe weinig van hadden gehoord... strategisch gelegen aan de straat van Hormuz... waar alle olietankers uit de Persische Golf langs moeten... dat er nu ook geraakt wordt uh, door het uh, opstandigheidsrevolutievirus. Uh, Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige van het instituut Klingendaal. Hartelijk dank voor je commentaar. En zo dadelijk iets heel anders. De Oscar-uitreiking, ook daar natuurlijk aandacht voor Ron Linker. Onze correspondent heeft heerlijk zitten kijken. Uh, hij zet zo alles op een rijtje voor u. Eerst maar eens naar John Bakker. Het is best wel druk, John, op de weg. Ja, inderdaad. Het is veel drukker dan we verwacht hadden. 230 kilometer op dit moment. Nou, door de vakantie hadden we eigenlijk gerekend op zo'n 150. Echt veel bijzonderheden zijn er niet. Wel is er veel vertraging op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Badmen en de afrit Forst rijdt het langzaam over 15 kilometer... Na een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam... bij knoop het Gorkum, twee kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht... Ook een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Maasluis. Daar staat inmiddels drie kilometer achter. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. En het is ook langzaam rijden op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Heerde Zuid en Apeldoorn, 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En dan om acht voor half negen, maar weer eerst naar Mark Robin Visser... in Westeremden in Groningen op het schoolplein bij de Abt-Emo-school... baant zich een weg door schares kinderen. Oh, het is hier zo druk, Marcel. Als je het goed vindt, ben ik even naar binnen gegaan. Oh het is ja, ook ik hoor oh. En De eerste, ik denk dat er een stuk of twaalf kinderen van de 35 inmiddels aanwezig zijn. Want de Abt-Emo-school is een mooi klein schooltje in, de gemeente, in het dorpje wester -Emden, Dat valt onder Loppersum. En 35 kinderen dus. Ik sta hier nu naar een foto te kijken die hier in de hal ligt. Van ouders met, dus ik weet niet of ze alle 35 erop staan, maar in ieder geval allemaal kinderen van de school... En daar staat iemand met een spandoek, daar staat op... Draagmoeders zijn ook welkom. <laughs> Ze proberen hier op alle mogelijke manieren... kinderen in deze school te organiseren. 35 is trouwens is een klein getal, maar het is niet onder het minimum. Of zo. Het gaat eigenlijk best wel goed met dit schooltje. En toch wil de gemeente Loppersum de school sluiten. En mevrouw Ubels is een van de ouders die hier... zojuist haar twee kinderen gedropt heeft. Die vindt dat ook maar niks. Nee, we vinden het heel erg jammer dat uh, de gemeente plannen heeft gemaakt... waarin kleine scholen niet meer voorkomen. Uh, ze hebben een rapport laten maken waar de wethouder eerder ook al over sprak. Ja, die hebben we vanmorgen in de uitzending gehad. De wethouder zegt, de dorpen krimpen, we moeten die scholen gaan concentreren. Ja, dat, uh, dat is voor een deel misschien waar. Maar uh, we weten dat hier in de regio de kleine dorpen aantrekkelijk zijn om in te wonen... en dat er hier eigenlijk geen krimpen plaatsvinden. U woont hier ook met plezier? Wij wonen hier met heel veel plezier. We hebben de plek uitgekozen, juist omdat er een school is... Ook omdat onze kinderen dan uh, ja, in het dorp naar school kunnen gaan. En dat is heel belangrijk. Um, daarbij vinden we de kleine school ook een, een hele goede voorziening. Ja. En uh, we, we denken, en we weten hier in Westerhem... is er heel veel vraag juist naar het bestaan van die kleine school. Uh, de gemeente die is van plan om, uh, om alle, allemaal brede scholen te maken. Dat is een model... Concentratie ook, hè? Gewoon kleine schooltjes sluiten, allemaal in één gebouw, dat scheelt natuurlijk een hoop geld. Nou, dat is maar de vraag. Uh, daar hebben ze eigenlijk nog helemaal niet goed aan gerekend. Ja. Um, want we weten dat er in Den Haag uh, juist ruimte vanuit Den Haag ruimte is voor het bestaan van kleine scholen. Dus u zegt gewoon deze Abt-Emo-school, die hier al 800 jaar bestaat? Ja, dat klopt. Dat is al 800, ruim 800 jaar. Ruim 800 jaar, ja, ja. Eind van de 12e eeuw is die gesticht door Abt-Emo van ja. uh, Witte Wierum. En uh, nou, wij denken dat naast uh, misschien een aantal brede scholen in de gemeente... er ook ruimte zou moeten zijn voor een aantal kleine scholen. We gaan eens even over klein gesproken. We gaan eens even bij de kleintjes kijken die hier uh, aan het lezen zijn. Ook met een, met een voorleesmoeder, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen jullie een klein stukje voorlezen voor mij? Mm -hmm. Lees maar eens wat. Wat wil je nog meer? Het <laughs> is de eerste dag dat ik vrij ben. De eerste dag dat ik niets, niets hoef. Zo gaat dat hier op de Abt-Emo ab school. Het is nog geen half negen, maar ze zijn hier al begonnen. Dat moet je nagaan. Met z'n 35e. En ze hopen hier dat dit schooltje hier kan blijven bestaan. Man wil dat ik hem zoem. Dan laat naar huis en naar bed tot ik weer opsta. Wat moet ik dan weer gaan? Ja, schattig. Ja. ja. Je kunt leren goed lezen daar, ook al is het een kleine school. Maar Robin Visser, u hoort hem straks nog meer vanuit de west Emden. Vijf minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Daar gaan we dan. Vannacht werden in Hollywood, zoals ieder jaar, de Oscars uitgereikt... voor de beste films. Onze correspondent Ron Linker zet ze voor u op een rij. En de Oscar gaat naar... De King's Speech. Eigenlijk was het vannacht niet eens zo'n hele grote verrassing. De King's Speech won de Oscar voor de beste film. Hoofdrolspeler Colin Firth, die er zelf ook een kreeg, speelt in het historisch drama King George VI. Die een spraakgebrek heeft, hij stottert. Met de hulp van zijn opmerkelijke coach Lionel Logue overwint hij zijn gebrek aan zelfvertrouwen. Om hem te tergen gaat Logue zonder toestemming te vragen op de troon zitten. En ineens kan de stotterende troonpretendent behoorlijk goed uit zijn woorden komen. Get up, you can't sit there. Get up. What on? Chair. No, this. That is not a chair. That is that it, that is Saint Edward's chair. People have that... carved their names on it. Listen to me. Listen to you. by what right? Because yeah. I have a right to be I oh, have a voice. The king's speech won in totaal vier Oscars. De onderscheiding voor de beste actrice gaat naar Natalie Portman voor haar rol in Black Swan. Uh, thank you so much. To the Academy, this is insane. I'm so in awe of you. Portman spreekt haar bewondering uit voor de actrices die ook genomineerd waren, maar die buiten de prijzen vielen. Portman speelt in de psychologische thriller Black Swan Nina, een balletdanseres die uitgekozen wordt om de hoofdrol te spelen in Tchaikovsky's Zwanemeer. Langzaam maar zeker verandert de paranoïde danseres in Odile, de zwarte zwaan. How you know I, I have my ways. She's after me. Nobody's after you. Please believe me. Sweet girl, sweet girl. Pass to my sweet girl. She's gone. And the Oscar goes to... Inside Job, Charles Ferguson en Audrey Mar. De Oscar voor de Beste Documentaire gaat naar Inside Job... over de oorzaken van de economische crisis en Wall Street... en het gebrek aan daadkracht bij de regering Obama. When the financial crisis struck just before the 2008 election... Obama spoke of the need to reform the financial industry. We need to change Wall Street's culture. But in its first year, the Obama administration... did not enact a single major financial reform. There's very little reform. How come? to Wall Street government. Obama heeft te weinig gedaan om Wall Street te hervormen en voor regisseur Charles Ferguson is het dankwoord bij de Oscars dan ook aanleiding om schande te spreken van de situatie. Forgive me, uh, I must start by pointing out that 3 years after a horrific financial crisis caused by massive fraud, not a single financial executive has gone to jail and that's wrong. <applaus> En de Oscar gaat to... naar... Tot slot nog één film die twee belangrijke prijzen won. Toy Story 3. Het tijdloze verhaal over het tot leven gekomen speelgoed met Sheriff Woody en Buzz Lightyear in de hoofdrol won een Oscar voor de beste tekenfilm. Randy Newman won er eentje voor de begeleidende beste song We Belong Together. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven willen opleiden... en medewerkers willen werven uit het buitenland als oplossing voor de vergrijzing. Kijk op wiekomthetwerkdoen.nl voor de onderzoeksresultaten. Wij zijn Otto Workforce, de internationale arbeidsmarktspecialist. Beleef de magie van de topschaatsen in Tial... De Ascent ISU World Cup finale. 4, 5 en 6 maart in 10.30 Heerenveen. Alle internationale toppers zijn erbij. U toch ook? Koop nu kaarten in de Primera Winkel of op schaatsen.nl. Geen betutteling, maar persoonlijke vrijheid. Kies partij voor de dieren. Stel, er zijn twee beleggingsfondsen. Beide hebben een goede reputatie en bieden een mooi rendement. Alleen het ene fonds belegt in biologische landbouw.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 The King's Speech, grote winnaar Oscars. En linkse oppositie bundelt krachten in manifest. Half negen is het, ik ben Doral Megens. Vier Oscars waren er afgelopen nacht voor The King's Speech. De film over de stotterende Britse koning George VI. werd onderscheiden voor beste film, beste originele script en beste regie. En acteur Colin Firth kreeg een Oscar voor zijn rol als koning George. Colin Firth, The King's Speech. Mm. Oh. I have a feeling my career has just peaked. Um. <laughs> <laughs> my deepest thanks to the Academy. The King's Speech, 12 keer was die genomineerd. Natalie Portman kreeg de Oscar voor beste actrice voor haar rol als balletdanseres in Black Swan. Natalie Portman, Black Swan. Thank you so much to the Academy. This is insane, um, and I, I truly, sincerely wish that the prize tonight was to get to work with my fellow nominees. I'm so in awe of you. Volgens NSG-filmregisseur Dana Linse was de keuze voor beide acteurs terecht. Voor Colin Firth was het verdiend. Men zei, hij was vorig jaar misschien al een beetje genegeerd... toen hij in Single Man van Tom Ford een hele mooie rol speelde. Natalie Portman speelt uh, eigenlijk een dub dubbelrol in die film. Zet een prestatie neer waar elke actrice, denk ik, van droomt. En dat uh, is uh, adembenemend om naar te kijken. De science-fiction film Inception was acht keer genomineerd... en kreeg er vier, onder meer voor het camerawerk en de special effects. De linkse oppositie heeft de krachten gebundeld tegen de kabinetsbezuinigingen op de voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking. Twee dagen voor de statenverkiezingen zijn PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie met een gezamenlijk manifest gekomen. Dat ook is ondertekend door de vakbonden en een aantal bekende Nederlanders. Volgens SP-fractievoorzitter Roemer is het manifest hard nodig. Heel veel mensen die krijgen wel in de gaten van natuurlijk er moet bezuinigd worden, natuurlijk moeten wij alles op orde krijgen, maar gaan dat niet doen bij de meest kwetsbare in de samenleving. En mensen met een arbeidsbeperking die hebben die ondersteuning heel hard nodig om aan de gang te blijven, om aan het werk te blijven, om een beschermde werkplek te behouden en te zorgen dat die mensen door, uh, uh, door ontslag of door verlagen van hun inkomen de armoede niet ingaan. Tienduizenden mensen met een arbeidsbeperking dreigen een baan te verliezen of van minder geld te moeten rondkomen. De ondertekenaars eisen onder meer dat er geen ontslagen vallen bij de sociale Werkplaatsen. De Britse luchtmacht heeft vannacht weer 150 mensen gered uit de Libische woestijn. Met drie Hercules-toestellen zijn ze naar Malta gebracht. De evacuatie gebeurde stiekem, maar het verliep toch niet helemaal rustig. Vanaf de grond is er geschoten op een van de vliegtuigen... en daarbij is het toestel licht beschadigd. Intussen blijft de Libische leider Gaddafi ontkennen... dat er een revolutie aan de gang is in zijn land. In een interview met een Servisch televisiestation zei hij dat het volk achter hem staat... dat alleen kleine groepen opstandelingen onrust zaaien. Intussen lijken tegenstanders van Gaddafi de stad Zavia stevig in handen te hebben. In Libië correspondent Kees Broeren. Die stad is inderdaad in handen gevallen van opstandelingen tegen kolonel Gaddafi. Maar om die stad heen is het leger van Gaddafi verschenen. Dus de opstandelingen hebben de stad in handen, maar kunnen de stad vervolgens ook niet meer uit. Zijn ontsloten door de krijgsmacht van Gaddafi. De Turkse premier Erdogan heeft zich opnieuw in het Duitse, in Duitse integratiedebat gestort... En meteen gezorgd voor ophef. Tijdens een toespraak in Düsseldorf herhaalde Erdogan dat Turken in Duitsland moeten integreren, maar dat ze moeten oppassen voor assimilatie. Drie jaar geleden leidde Erdogan's uitspraken tot ophef. Duitse politici noemden Erdogan's pleidooi toen vergif voor de integratie. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Na een regenachtige zondag gaan we een drogere dag tegemoet. Maar helemaal droog is het eerst nog niet. Op dit moment is het overal bewolkt en in het westen en zuiden daar regent en mod regent het. Hier en daar zit er ook nog een klein beetje natte sneeuw bij. Nou, in de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland daar komt ook plaatselijk dichte mist voor. De temperatuur die ligt rond 1 à 2 graden. In de loop van de ochtend lost de mist op en ook wordt het geleidelijk aan wat droger, maar het blijft overal bewolkt. Vanmiddag dan wordt het vrijwel overal droog, maar de zon die zullen we vandaag niet te zien krijgen. De middagtemperatuur die komt uit op een graad of 4 in het noorden tot 6 graden in het zuiden. De wind die komt vandaag uit het noorden tot noordoosten, is zwak tot matig van kracht, zo'n windkracht 2 tot 4. Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt, het koelt dan af naar een graad of 2. Morgen, dinsdag, belooft dan een droge dag te worden. Wel is er eerst veel bewolking, maar later op de dag kan op een enkele plaats de zon nog even doorbreken. Het wordt dan zo'n 5 tot 7 graden. Nou, we hebben even verkeersinformatie. In de provincie Gelderland komt plaatselijk dicht in mist voor. Dan staan er nog 50 files, zo'n 200 kilometer bij elkaar. Het is nog steeds langzaam rijden op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Over 7 kilometer tussen Badmen en Twello. Na een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij knooppunt Kruisdonk, 6 kilometer, er zijn twee rijstroken dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem... bij Westervoort, daar staat 5 kilometer file achter. De rechter rijstrook is daar dicht. En ook nog langzaam rijden op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn... tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord, 9 kilometer.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 Nederland wil geen veefabrieken. Stem 2 maart voor dieren in de wei. Stemadvies? Milieudefensie.nl saint of Zuiderzee? Waar je ook vaart, je vaarseizoen begint op de Hiswa Amsterdam Bootshow. 1 tot en met 6 maart in Amsterdam Raai. Ijskoud? Dat zal u met een Bosch HR-ketel niet overkomen. Kies daarom nu voor de betrouwbaarste, een Bosch HR-ketel. Bosch geeft vijf jaar gratis extra garantie op de Bosch HR-ketels. Kijk snel op boschcvketels.nl Bestel uw toegangskaarten voordelig op hiswa.nl tot en met 16 jaar gratis toegang. Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U heeft er misschien nog wel niet zoveel van gehoord... van de onafhankelijke senaatsfractie, oftewel de OSF. Toch zit die fractie al meer dan 15 jaar in de Eerste Kamer... namens een groot aantal provinciale partijen... zoals de Frieske Nationale Partij, Partij Nieuw-Limburg... en de Partij voor Zeeland. Boegbeeld van de OSF is sinds 2003 Henk Tenhove... en hij is de lijsttrekker van de dag. Meneer Tenhoven. goedemorgen. Uh, ten Hoeven, ten Hoeven. eigenlijk. Exclusie, ja zeker. Ik lees het verkeerd. Meneer Ten Hoeven, goedemorgen. Uh, uh, kunt u ons even bijpraten, waar staat de onafhankelijke senaatsfractie voor? Uh, die staat voor een samenwerkingsverband van die onafhankelijke partijen... die provinciale partijen, waarvan u een aantal noemde... maar waarvan er ook nog veel meer zijn. En de meeste provincies zijn partijen die geen rechtstreekse vertegenwoordiging... in de Tweede Kamer mm. hebben, die dus niet landelijk opereren. Dat samenwerkingsverband, dat is de OSF... Uh, met elkaar is dat wel een zetel in de Eerste Kamer. Dus je hebt een soort gezamenlijke uh, kandidatenlijst voor de Eerste Kamer, hebben ze in feite? Ja, ah. ja er wordt gezamenlijk een kandidatenlijst opgemaakt. Daar wordt door alle, alle leden van deze samenwerking opgestemd. Lijkt me dan lastig om al die belangen te verdedigen. Is dat lastig ja, die, om je te hoeven? Ja, die, die, die opmerking krijg ik wel vaker. Uh, dat is mij uh, in de praktijk erg meegevallen, moet okay. ik zeggen. Nou, want is het is al een tijdje, hè? sinds 1999. Sinds, sinds uh, 2003. Maar sinds 1999 is de OSF vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Ja, nog eerder, nog eerder. Nog sinds 1994, als eens ik aan. het uh, goed heb. Maar de eerste twee perioden is uh, uh, mijn collega Martin Bierman vertegenwoordiger geweest. In 2003 ben ik dat geworden. Dus ik heb nu twee perioden gehad. En u zegt, um, ik heb dat eigenlijk niet zo als zwaar ervaren om al die belangen. Nee. Niet om, uh, niet om die partijen bij elkaar te houden en ze te vertegenwoordigen. Uh, het, lijken, het lijken heel verschillende partijen, dat zijn het ook natuurlijk. Ze richten zich allemaal op hun eigen problematiek in hun eigen provincie. Maar dat betekent dat hun achtergrond toch wel uh, voor een heel groot deel vergelijkbaar is. En dat kan dus ook een, een vergelijkbare houding ten opzichte van landelijke problemen mm -hmm. opleveren. Dat blijkt in de praktijk heel goed te werken. Maar meneer ter, zijn, hoe we, ja, ja, door, ja? waardoor laat u zich dan leiden als er gestemd moet worden? Uh, de, de, door, de, door de geest, door de, door, de in, de, door de inzet van die van die provinciale partijen. Ja, de vraag is daarbij natuurlijk, wat zijn dat nou ja. voor partijen? Waar staan die voor? Uh, u moet zich realiseren dat al die partijen de uitgaan van het belang van hun provincie. Van de doorsnee van de bevolking in hun provincie. Ze willen staan voor het belang van de provincie. Voor het behoud van de identiteit van de provincie. En dat is op zichzelf heel breed. Een beetje, Dat houdt ja. houd, houd landschap, milieu, maar ook taal en cultuur in. Klinkt een beetje dat nationalistisch, uh, meneer ten uh, uh, Ik denk dat het juist heel, <coughs> dat het juist heel open is. Oké. Okay. Behoud, ...behoud van identiteit is juist iets wat ieder mens toekomt. Kijk, we hebben ook een vorm van nationalisme in dit land op het ogenblik... ...die zegt iedereen die hier wil leven, die moet maar helemaal Nederlander worden, compleet. Die moet thuis Nederlands spreken en die moet zich als een Nederlander gedragen. Dat is, uh, dat is een houding die wij helemaal niet hebben. Voor ons is het uitgangspunt juist andersom. Ieder mens heeft recht op zijn eigen identiteit. Dat is in de provincies het geval. Maar dat is ook voor anderen die hier in dit land komen wonen natuurlijk Jawel, maar goed. Als u zegt, uh, wij, wij staan dan, of de verschillende fracties staan... voor de identiteit van de provincie. Dat klinkt dan provinciaal-nationalistisch, om het zo maar even te stellen. U bent zelf Fries, hè, geloof ik. Ja, ja. ja. En nou, het, en het dat uitgang, bedoel ik maar. het uitgangspunt daarbij is dat, uh, dat er mogelijkheden geschapen worden om die Friese identiteit... en in de andere provincies die andere identiteiten te, te laten voortbestaan. Dat betekent dat, dat iedereen die hier komt daar respect voor moet hebben. Dat het moet kunnen opbrengen om dat te laten voortbestaan. Maar dat betekent niet dat iedereen die hier komt zich zo ver moet assimileren... dat hij precies hetzelfde wordt. Iedereen die hier komt heeft het recht om ook zichzelf te blijven. Wie voor zichzelf respect voor zijn identiteit opeist die dient dat naar ons gevoel, zo staan wij daarin, ook aan anderen uh, te gunnen. Ja. En een maar, ander heeft ook recht op zijn eigen doel. Maar, maar dit, hoeveel kunt u daar nou iets mee, als een eenmansfractie in de Eerste Kamer? Hoe vertaal je ah, dat? Dit is één dit is, dit is facet. Hè? Ja. Dit is voor de meeste, o, ook nog, dit er is... zijn nog meer facetten ook. Ja, want u nou, moet dat in uw eentje is... maar opboksen tegen al die anderen daar. Uh, maar in de praktijk valt dat ook wel wat mee, toch? Kijk, in de, uh, wat, we, wat wij in de Eerste Kamer doen is... Het, uh, het wetgevingsproces van de regering beoordelen. En eventueel ook het beleid van de regering. In, in het thema debatten kun je het beleid van de regering ook aan de orde stellen. Dat doet alle partijen daar. Uh, een heel groot deel van het beleid is natuurlijk voor iedereen acceptabel. Er zijn een hele hoop dingen die moeten nou eenmaal geregeld worden. En die worden geregeld en dan is dat goed. En er zijn ook dingen waar je politiek uh, hevige uh, strijd over kunt voeren. Waar, waar de mensen het niet eens zijn. Waar je de ene kant uit kunt en de andere kant uit kunt. Voor ons is dan... Uh, de, de wijze waarop gekozen wordt, maar dat is ook hetzelfde dat is wat in de provincies gebeurt. De wijze waarop gekozen wordt is, wat houdt het voorstel in? Welke kant gaan wij uit? Wij bekijken dat niet ideologisch, zoals sommige partijen doen, uit een uitdrukkelijk liberaal rechts of een uitdrukkelijk socialistisch links standpunt. We proberen dat zo goed mogelijk zakelijk Pragmatisch, wordt vaak gezegd, te bekijken. Oké, okay, nou dan, dan en, wordt het misschien. En op die ook basis, wel. Ja. ja, Nou, ik wil zeggen, dan, dan wordt het extra interessant. Want wij hebben vanochtend eens even zitten tellen. En het zou zomaar kantje boord kunnen worden voor de coalitie. Dan kunt ja, u dat... met uw ene zetel nog een sleutelpositie krijgen, meneer Ten Hoeven. Hoe, hoe gaat u daarmee om? Het zou kunnen. Het zou kunnen. En dan gaan we er mee om zoals we er de laatste maanden. Want toen hadden wij die sleutelpositie natuurlijk ook al. Zoals we er de laatste maanden ook mee omgegaan zijn. En zoals ik net zei, wat is onze houding daarbij? Die is: bekijk de zaak pragmatisch, zakelijk. Wat is in het Wat dit houdt geval, dat dan in? Wat is het beste voor het land? Een, een zakelijke benadering die niet op voorhand uitgaat van: alles moet vrijgegeven worden. De overheid moet zo klein mogelijk en zo weinig mogelijk te vertellen hebben. Mm -hmm. Maar ook niet ervan uitgaat van: de overheid is degene die het beste weet en die alles maar voor het zeggen moet hebben. Want dat is de enige manier om iedereen recht te doen. Bent u te paaien? Wat zegt u? Bent u te paaien, meneer Hoeve? <laughs> uh, ik Wat ben moeten ze spijt. doen om Dat... uw stem te krijgen? Uh, uh, uh, ze, moeten, ze moeten met redelijke voorstellen komen. Ja, voorstellen, zo lusten we er nog voorstellen, ja, voorstellen die in het belang van dit land zijn... en die niet uitgaan van een vooropgezette ideologie... maar die uitgaan van de praktische benadering... van hoe werkt het in de praktijk het beste... hoe kunnen we uiteindelijk het beste resultaat nou, bereiken. In, in het belang van het land... en, en te, om te beginnen in het belang van de provincie. Nou, daarbij, daarbij <laughs> speelt het belang van de provincie altijd een rol. Dat dacht En dat, en dat, en dat zie je natuurlijk op het ogenblik ook. Er worden, er worden grote grote bezuinigingen voorbereid. Een heel groot deel van die bezuinigingen wordt wel afgewenteld op de provincies. Ja. Ja, daar zit iets heel onredelijks in. En dan speelt inderdaad die provinciale achterban van mij natuurlijk wel een rol. Mag je dat op deze manier de provincies aandoen... of dient het Rijk uiteindelijk zijn eigen problemen ja. toch ook voor een groot deel op te lossen? <lacht> Meneer ten Hoeven, we weten iets meer over de onafhankelijke senaatsfractie. Hartelijk dank. Ik, ik hoop het. het. Graag gedaan. Goedemorgen. Goed, het is uh, kwart voor negen. We blijven nog even bij verkiezingen. En wel in Ierland. Uh, misschien weet u het nog. Ze gingen afgelopen vrijdag naar de stembus daar. Het land zit uh, zwaar in de rode cijfers. Alleen door een enorm bezuinigingsplan en allerlei dure leningen... kon het land vorig jaar van de ondergang gered worden. Net op tijd. Veel Ieren gaven de afgelopen maanden de huidige regering... de schuld van alle problemen. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, dan zou ik zeggen, dat zie je terug in de uitslag. Ja, een, een enorme uh, politieke aardverschuiving heeft zich voltrokken in Ierland. Uh, de uitslag is nog steeds niet bekend. Drie dagen na de verkiezingen, bijna alle stemmen zijn nu wel geteld. Ja, en het beeld is wel heel duidelijk. Hoor. De regeringspartij wordt genadeloos afgeschaft, afgestraft. Uh, als je het vergelijkt met 2007, toen ze nog 77 zetels haalden. Dat is bijna de helft van alle parlementszetels. Ja, nu staan ze op 18 en ze mogen zich echt in de handen wrijven uh, als ze de 20 halen. Dat is echt een historisch dieptepunt voor een partij die al 80 jaar uh, de dienst uitmaakt in de politiek, die uh, al uh, bijna alle regeringen, uh, Ierse regeringen heeft gezeten, maar dus nu in de oppositiebanken komt te zitten. De grote winnaar is de centrumrechtse oppositiepartij, Fine Gael, uh, die ...komt in de buurt van een absolute meerderheid in zetels... ...maar we weten nu dus dat ze dat net niet gaan redden... ...moeten dus een coalitie vormen... Uh, ...ja, kan met onafhankelen... Onafhankelijke. Ze hebben een, een handje vol nodig straks misschien. Maar waarschijnlijk gaan ze een coalitie vormen met het linkse Labour. Dat is de andere grote winnaar uh, van deze verkiezingen. Beide partijen hebben nog nooit zoveel zetels gewonnen als bij deze verkiezingen. Dus het zijn uh, ja, echt historische verkiezingen voor Ierland. Nou Arjen, uh, nieuwe Bezems School, fine Schoon, Fine geel. samen met de coalitiepartner. Gaat het helemaal anders doen? Nee, uh, oh. we wisten al dat de, de bewegingsruimte voor welke regering dan ook uh, die aan de macht zou komen, uh, gewoon beperkt zou zijn. Um, de, de, de, het, parlement, het Ierse parlement heeft voor de verkiezingen enkele weken geleden ingestemd met een draconisch uh, bezuinigingspakket. En dat pakket was ook weer uh, een van de strenge voorwaarden van de Europese Unie en het IMF voor die miljardenlening die ze hebben gekregen. ja, Dat pakket bepaalt eigenlijk het beleid voor de komende vijf jaar. Daar kan geen partij niet al te veel aan doen. Fine Gale heeft ook gezegd dat ze uh, het, zich in de, het bezuinigingspakket in grote lijnen gaan uitvoeren. Dus dat zal hooguit op details uh, ja, anders gaan worden... Um, wel hebben ze gezegd dat ze opnieuw willen onderhandelen met de Europese Unie over de voorwaarden dat ze bijvoorbeeld wat minder rente willen gaan betalen over de lening. Dus ze willen de scherpe randjes er vanaf halen. Nou houden mensen over het algemeen niet zo heel erg van bezuinigingen? Willen sommige partijen niet af van dat bezuinigingspakket daarin? Eén eh, partij is dat, dat is Sinn Féin. Eh, dat is ook een winnaar van deze verkiezing, maar die, die, die zullen niet in de regering komen. Ja, bijna alle andere partijen hebben gezegd dat ze de plannen gaan uitvoeren. En zoals gezegd, Fine Gael wil dan wel de scherpe randjes ervan afhalen. Eh, minder rente gaan betalen aan Europa. Dus de zet is nu eigenlijk aan Brussel. Gaat die akkoord met die wensen van de nieuwe regering. Oké. Okay. Arjen, dankjewel. Straks na 9 uur meer nieuws over Libië. Frankrijk gaat ook vliegtuigen sturen, maar dan met medische hulp. Eerste verkeerde informatie bij de ANWB, Sean Bakker. Met nog 43 files, 180 kilometer bij elkaar. Er zijn twee ongelukken gebeurd. En daardoor loopt het vast op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij knooppunt Kruisdonk, 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem... Bij Westervoort nog 7 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wij reizen af naar het noorden, naar Groningen, naar Wester-Emden. Stadsdorp is in rep en roer. De basisschool ter plaatse wordt met sluiting bedreigd. En daar zijn de 413 inwoners niet blij mee, merkte mark Robin Visser. Ze hebben het uitgerekend in Wester-Emden... dat er hier al uh, meer dan 800 jaar een onderwijsinstelling, of een soort school in ieder geval... al vanaf 1200 of misschien al wel eind 1100 hier uh, aanwezig was. En uh, nu na 800 jaar denkt de gemeente Loppersum, waar wester onder valt... die school die moet maar eens dicht, want uh, het krimpt hier. Er zijn te weinig leerlingen. En ja, daar denken ze hier in het dorp heel anders over. En mevrouw Kolkenaar, de directeur, die woont in het oude schoolgebouw... Ja, dat klopt. Ik ben hier zelf in de 74 komen werken. als uh, hoofd van een kleuterschool, wat toen nog bestond. En uh, het gebouw waar, nu, waar wij nu onze garage hebben, de plek waar nu onze garage is... dat was mijn toenmalige werkplek. En daar heb ik met alle kleuters gezeten, gewerkt, geknutseld, gezongen. De entree. Dat is allemaal nog origineel? Dat is origineel ja, die klapdeuren. Oh, mooie ja. klapdeuren, zeg. Ja. Ja, dan, dan komen we hier in de gang met de uh, stenen vloer. Ja, ook nog, die stenen vloer is ook nog origineel. Ja, die houden de deuren met erin. de panelen erin? Ja, die waren natuurlijk gewoon uh, licht uh, geverfd. Maar die hebben wij in deze kleuren uh, geverfd. In de drum-check kleuren. Ja. U bent elf jaar directeur? Ja. Ja. En u hebt op dit moment, als ik goed geïnformeerd ben, 35 leerlingen ja. onder u. Ja, we hebben 35 leerlingen. Wij zijn uh, net een Dalton school geworden. We hebben in januari de licentie gehaald. Dus de feestelijke uitreiking die, uh, vindt nog plaats. En daar zijn we heel erg trots op. We hebben we jarenlang uh, hard aan gewerkt om het voor elkaar te krijgen. En we willen natuurlijk uh, dit resultaat nog jaren voortzetten. Vandaar ook onze actie om... Uh, de Abt-Emo-school te behouden. Ja, de Abt-Emo-school. De Abt-Emo was iemand die in de 12e ja. eeuw... die was, eerst eerste onderwijsgever hier in Westeremden... en ook verder in om omstreken ook, maar vooral hier ook. Dus hier begint de historie van de Abt-Emo-school. Nou hebben we vanmorgen wethouder Hartman gehoord... van de gemeente Loppersum. Die zegt, er is hier sprake van krimp. Dat hoor je hier meer hè, in deze omgeving. Uh, we moeten die scholen gaan concentreren. Ja, dat is een visie die u kunt hebben. Die delen wij hier in Westerhemden absoluut niet. Ons school die krimpt niet. Wij willen er alles aan doen om juist ook gezinnen hier binnen te halen. Er is nieuwbouw in Westerhemden en die wordt voornamelijk bezet door jonge mensen. Nou, als, uh, soms komen daar kinderen. Dus wij uh, zien absoluut de krimp hier niet. Wat gaat u nou doen om uh, de wethouder op uh, andere ideeën te brengen? Vanavond gaan we naar de raadsvergadering, daar gaan we een petitie aanbieden. We hebben handtekeningen verzameld in Westeremden en in Gasthuizen. Daar komen de leerlingen ook vandaan. En verder hebben we nog een actie bedacht en die wordt vanavond op YouTube gezet. En oh, daar is, is een parodie op uh, boerzoekvrouw. Hebben wij uh, Dorpszoekvrouw uh, gemaakt... Dus het dorp zoektvrouw? Dorp Kun ja. we dat even uitleggen, want dat begrijp ik niet. Wij hebben hier uh, best wel vrijgezellen, leuke vrijgezellen jongens ook wel. Echt waar? Echt waar, je houdt het niet voor mogelijk. Maar die hebben zo'n druk leven. Die hebben gewoon geen tijd om een leuke vriendin te zoeken. Dus wij dachten, wij gaan ze een beetje ondersteunen. Wat heeft dat nou met die school te maken? Oh, wacht, nu begrijp ik het. begrijp ik het, ja. Dus het is een beetje lange termijn denken. Maar goed, dat is onze toekomstvisie. Zoals het, het dorp moet zich uit gaan breiden. En uh, die jonge mannen die hebben zich gepresenteerd op het, op het filmpje. Ja, en, dus het heeft geen zin als ik hier een leuke jonge man ga uitzoeken. Daar heb je ah, niks aan. Nou, we zijn... Nee, nee. Dat is ook nou, nou weer. Draagouders zijn ook wel cool. Adoptiekinderen. Dan moet je er maar Goed, maar ik Gedichten van Vazalis, daar gaan we het nu over hebben. Ze zijn een begrip in de Nederlandse letterkunde. Maar over het leven van de winnares van de PC-hoofdprijs van 1982 was maar weinig bekend. Margaretha Leemans, maar echte naam, hield namelijk niet van publiciteit. Maastrichtse hoogleraar Maaike Meijer werkte zeven jaar aan een biografie over de dichteres die 1998 overleed. Tientallen Vazalis-liefhebbers kwamen in Maastricht bijeen voor de presentatie van die biografie. Is het vandaag of gisteren, vraagt mijn moeder. Bladstil, gewichtloos drijvend op haar witte bed. Zij raakt mij heel erg, haar gedichten. Je wilt meer weten over het hoe en het waarom van haar werk. Over wat ze nastreefde met haar poëzie. En ik denk dat dat heel beknopt precies samenvat waar een biografie over moet gaan. Het is mijn groot genoegen om u het eerste exemplaar van mijn biografie van Vassalis te overhandigen. Nou, en hier is het boek. Duizend pagina's dik. Maaike Meijer. Met voorop een foto van de jonge Vassalis. Dat is niet zomaar gekozen. Nee, omdat ze het zo vaak heeft over jong zijn... en graag terug wil naar de jeugd... Vond ik het heel leuk om naar als je jeugdfoto er neer te zetten. Ja. En nu is daar straks tijdens de presentatie, en dat vond ik opmerkelijk, ze heeft een gelukkige jeugd gehad. Ja, Terwijl ja, ik wel. altijd over schrijven, ze hoort, nou ja, je moet eigenlijk een ongeluk, ongelukkige ja. jeugd hebben gehad. Ja. Wil dat wat worden? Ja, ze zei ook, ik zit met de handicap van mijn gelukkige jeugd. Het uh, was een handicap van haar. Uh, ze, ze heeft dat wel eens geschreven. Van de andere kant, uh, op het moment dat haar creativiteit uh, weg was heeft ze eigenlijk door het proberen terug te keren naar haar jeugd... ook haar creativiteit proberen te restaureren. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Maar het heeft wel even geduurd want ze heeft alleen uh, bij leven maar drie bundels uh, gemaakt. Ja. Toen was het ja. de hele tijd stil. Ja, dat, dat, ja, dat is zo. Uh, en dat was ook vrij dramatisch. Er zijn heel veel redenen waarom, waarom dat gebeurde. Dat ze moeilijker kon schrijven. Het hield niet helemaal op hoor. De dingen die in de oorlog zijn gebeurd. Uh, een soort verlies van illusies. Dat heeft er ook wel wat mee te maken. En, en ze ook, was niet snel tevreden. En ze was heel perfectionistisch. En ook dat de gedichten die ze schreef. Die waren zo, daar zat zo alles in. Dat, dat ik ook wel eens heb gedacht van... Als je naar haar laatste gedichten kijkt uit 1954... Dan, dan had ze het allemaal al gezegd. De lucht scheen blinkend door de blaren... bleek en volmaakt als glas geslepen. Met vaste mannelijke gebaren werden de horens aangegrepen... en luidkeels, zonder enig schromen... spoot de muziek tussen de bomen. Kitsch! Ze haalde Charlotte de in 1989 in de kitsch van het literaire tijdschrift Rasser Venijnig naar Vazalus uit. Dat zij zo bij de dag staat, het aanvoelen van hoe het leven in elkaar zit en het, de kracht die ervan uitstraalt. En zij was publiciteitsschuw. Ja. Nu is de biografie er. Ja. Is haar leven nu duidelijk voor iedereen? Uh, ja duidelijk. Ik, ik probeer een, een, zo een complex beeld te laten zien wat blijft boeien. Dus je moet niet denken dat schrijvers heel andere dingen meemaken dan gewone mensen. Ze verliezen ook een kind, ze hebben een grote liefde en die gaat dan soms niet door. Er is dood, je huis vliegt in brand. Um, alle dingen die, die bij het leven horen, die maakten zij ook allemaal mee. En je moet je niet... Ja, het moet niet een uh, juristische onderneming worden. Maar het verhaal achter de gedichten is nu wat duidelijker Ja, dat denk ik, ja. Meijers Meijer, ze schreef een biografie over de dichteres Fasalis. Bijdrage hoorde u van Mark Hamer. En zo dadelijk na het journaal van 9 uur schakelen we even met Frankrijk. Want het land stuurt vliegtuigen met medische hulp naar Libië. En volgens ons zijn ze daarmee de eerste. Straks meer daarover. De internationale gemeenschap laat de Libische bevolking in de steek. Wat zouden we moeten doen? Ik zou het niet weten. Ik denk dat we heel behoedzaam hiermee om moeten gaan. Nou, die man die is dus levensgevaarlijk. Die wil brede boekjes in met sancties. Hou je geen bommen tegen. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Eén ding is dat het makkelijk is om zo'n situatie te veroordelen. En uw mening die telt. O, oh, belang gaat boven mensen. Onbegrijpelijk. Luister vanmiddag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zie komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Een zomersbezoekje, ik zie hem weer staan. Die lieve Sint-Nicolaas in broek dit keer. Hij was net vertrokken, maar is er alweer? Was het maar waar dat Sinterklaas meerdere keren per jaar komt. Gelukkig beleggen onze hoogdividendfondsen in aandelen met een relatief hoog dividendrendement. Zo kunt u jaarlijks rekenen op extra inkomsten. BNP Paribas Investment Partners, marktleider in beleggingsfondsen.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 Dus een rekening betalen is een rekening betalen in 30 dagen. Want een maand is een maand. Er is maar één... Vliegwinkel.nl Vliegwinkel.nl Wij bent toch geen uitzondering omdat wij op die betalen? Voor het echte verhaal GGN.nl Beheersing van uw geldstromen begint met de debiteurenkennis van GGN. GGN Mastering Credit. Het kabinet bezuinigt op onderwijs. En dat betekent voor de volgende generatie... Met 130 km per uur van een huis dat je niet kunt betalen... naar een baan die je niet kunt krijgen. Kies wel voor onderwijs. Stem D66. GGN. Vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN Mastering Credit. Nederland kan verstandiger. Stem 2 maart D66. U wilt een uitvaartverzekering die zijn waarde behoudt?